Freddy van Tijn met het NOS-journaal op zijn wekelijkse... ...dat de oppositiepartij niet van tevoren afspraken wil maken met de coalitie. CDA-leider Buma herhaalde vanochtend in de Volkskrant... ...dat zijn partij goede voorstellen steunt en niet alles van het kabinet afwijst. Maar hij wil geen akkoorden sluiten omdat het land volgens hem behoefte heeft aan onafhankelijke controle. Er is weer personeel van de NS mishandeld en bedreigd. Gisteravond werd in Utrecht een NS-medewerker op zijn kaak geslagen. En in Bijlen werd een conducteur bedreigd. Vorige week werd een conducteur zwaar mishandeld in Hoofddorp. Er worden nu extra maatregelen genomen om NS-personeel te beschermen. De drie jeugdspelers van Ajax die gisteren werden opgepakt... na de mishandeling van een agenten in Burger zijn weer vrij. Eén van hen moet zich later voor de rechter verantwoorden. De andere twee worden niet langer verdacht. De agenten liep bij de mishandeling schouderletsel op. Een verklaring van het, uh, die eerder werd gedaan... waarin stond dat de agenten in Burger uit haar auto was gesleurd... van die verklaring neemt het OM afstand...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 Het weer vol op zon, alleen in het oosten en noordoosten wat bewolking. Ook morgen begint zonnig, maar vanuit het oosten wordt het bewolkt. En dan is er ook kans op motregen. Het wordt ongeveer 7 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Helene de Geest van de AWB. In de Randstad staat al file op de A2 Denbos-Utrecht tussen Culemborg en Knoopend-Everdingen 3 kilometer. De rechterrijstrook is dicht. A13 Den Haag-Rotterdam bij Delft 3 kilometer. Verderop bij Berkel en Roodrijs ook 3. Op de A15 van Rotterdam naar Nijmegen tussen Gorkum en Knopendel 7 kilometer door bergingswerkzaamheden. Daar is ook de rechterrijstrook dicht. En op de A20 hoek van Holland-Gouda bij knoopend plein 4 kilometer Langzaam rijdend verkeer.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 GFM in 2015 al 25 jaar. Live. GFM. Met, Met. nu de Euro Breakdown. This is my heartbeat song and now.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 Even een kleine update uh, voor je welke platen we hebben gehad: van 30 naar 20. En dat doen we met uh, Sander Lijsje. Uh, Sander uh, Douwerij. Sander, uh, Sander, uh, Sander Ik blijf die naam nou verkeerd zeggen, was stom stond van uh, vrijdag de 13e en dan mag Sander, take it away, boy. Nou, op 30 hebben we Geronimo. Geronimo, of oh, oh, was Op 29 hebben we Last Weekend Frequencies Last Frequencies. van Met Are You With Me? Op 28 hebben we Erwin Chupa met I'm Albert Roush.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 Op 21 hebben we Z, featuring Selena Gomez met I Want You To Know. Dat is meteen de snelste stijger van deze week. Daar was ik vorige uh, uur vergeten bij te zeggen. Met maar liefst de tiende plaatsen geklommen. En op 20, vorige week op 23, Kelly Clarkson met Heartbeat Song. Op 19, Maroon 5 met Animals. Op 18, Sia featuring The Weeknd Diplom met Elastic Heart. Op 17, Stromae featuring Lord Pusha T. Je moet niet alles een... letterlijk lezen wat erop staat. Het is geproduceerd alleen door dus Stormheight. Het is uh, gezongen door Lord Pushety en Cutie. Met Meltdown. Op 16, Emma Louise met Jungle. Op 15, Keigo met Firestone. De, de Euro Breakdown op vrijdag. Niet betrouwbaar, maar wel origineel. En op 14 vinden we Megan Trainer met Your Lips Are Moving. Straight overdue, go find somebody new. You can De lippen de, die bewegen wel. Niet lekker! Nee, dat moet je er inderdaad niet mee doen, dat klopt. Megan Trainer op uh, nummer 14 deze week hier in de Euro Breakdown op CFM Zandvoort. Ondertussen 16 minuten over 4. En we gaan alvast uh, kijken naar. Ja, waar gaan we gaan alvast kijken. We gaan nog niet kijken naar Omi Mature Leader. We laten Sander nog even gespaard op dit moment. Ja! Echt waar.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 Ja, Omi met cheerleader. The Cheerleader. De Euro Breakdown of Vrijdag. Niet betrouwbaar, maar wel origineel. Wij gaan door met nummer 13. Abitie met de nijden. The I came out to play. face to face with all our fears. Learned our lessons through the tears. Made memories we knew wouldn't never fade. 13e. Zo direct naar de volgende plaat. Daarna over twee platen dan vooruit. Gaat Sander Omi met je voor je uitpluizen. Wat betekent dat nummer nou? Maar eerst gaan we luisteren naar Les met Heroes. Deze plaat natuurlijk niet alleen gemaakt. Samen met het tableau. Op nummer 11, Heroes. Tien weken in de lijst. Twee plaatsen gestegen. Maar één plaatsje hoger was zijn beste plek voor Alesso. Ja, hey de Bill. Waar gaat het over? Oh, volgens mij over Charlie XCX, Op nummer 10. Met Break the Rule. Om zeven weken in de lijst. één plaatsje opgestegen. Electric Lights my mind But I feel alright I never stop, it's how we ride, coming up until we die Terecht te komen. Ja, en dan wou ik uh, overgaan naar uh, Sander. Maar die zit in Studio 22. Ik zit in de redactieruimte nog uh, zijn plaat uit te pluizen. Maar ah, goed, dat moet ook toe gebeuren. Gaan wij gewoon kijken wat er allemaal in het uh, roddelstukje uh, is gebeurd. Wat ik zei net al, hein? Katy Perry... Je eet patat op de wallen. De pop zegt het, na de concert in een zeer groot dome. Trek in een vette hap en is patat gaan eten. Ze heeft het patatje zelf besteld en zelf betaald. was net nette klant, vertelt de manager van de snackbar. Nadat de wereldberoemde uh, artiesten op Instagram een foto van haar bezoek aan de snackbar posten... stonden al gauw de eerste fans daar op de stoep om net als hun uh, heldin... met de vette hap uh, op de foto te gaan. Het moet niet gekker worden. Hé? Yeah. Nou ja, zo hoort het... Uh...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 Kanye zou de laptop in Parijs zijn kwijtgeraakt. En nu wordt er uh, alles aangedaan om hem terug te krijgen. Nou, er zijn zelfs uh, detectives ingeschakeld. Alles om te voorkomen dat er meer uh, nummers van Kanye West gaan liggen. En uh, wil je een stukje van het nummer horen? Nou, hier doen we dat een klein stukje dan, hè? Kijken. Ja, meer krijg je niet te horen. Daarvan. Ik vond het voldoende. Zoek hem gewoon even op Kanye West met uh, Awesome. Ik vind het niet zo'n awesome plaat uh, persoonlijk, hè? maar uh, wie ben ik? En ondertussen is uh, Sander aan uh, geschroven. En die weet uh, alles over uh, Omi, denk ik zomaar. Ja, ik heb even, nog even over Ja, dat, dat had ik al door. Maar ja, mijn laptop... Uh, daar staat ja, op. je laptop doet er niet meer. Het is vrijdag de 13e en zijn laptop is gewoon naar de kloten. Heerlijk is dat. Ja. Nou, hij kwam ook binnen vandaag in de studio met zo'n lang gezicht. Zeg, wat is er aan de hand? Je had het gewoon niet goed.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 So be prepared to come and push up on my I just can't stop dancing. Don't wanna chance it. So don't let go, let go of me. Don't let go, let go of me. just can't stop dancing. Again now, spin around now, down now, to the floor now. It's my body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 Houd rivier tegen heeft dit over. Dat is de titel van zijn nummer. Eigenlijk zonder dat ik er doorheen praat, hè. Ik ook niet doen. Wel een prachtig nummer, hè, James Bay? Hold back the river. Ga ik het toch doen, hè? Dat ik er doorheen praten. Eén plaatsje gestegen. Van de zevende plek naar de zesde plek. In de zevende week dat deze plaat erin staat... Hold Back The River van James B. Ja, ik zal even een kleine resume meegeven. Ik denk dat ik zal Sander een beetje ontluchten. Want eh... Uh, Hoe kom ik aan die woorden vandaag? <laughs> Echt waar. Ontzien, dat woord zocht ik. Oh, die heeft altijd voldoende gepraat. Uh, op 15 hadden we Kaigo met Firestone. waren we ongeveer wel gebleven. Uh, 14, Megatrainer, Your lips are moving. 13, Avicii uh, met The night. 13 weken lang uh, staat Jesse Jay met Masterpiece erin op de 12e plek. Lesso featuring Tavlo met Heroes op de 11e plek. En Charlie XCX met Break the Rule op de 10e plek. 9e positie is voor Rihanna en Kanye West met het mooie gitaarspel van Paul McCartney met 4 5 Seconds. Ben's Joy met Riptide, 11 weken in de lijst, nu op nummer 8. Hoogste positie uh, was nummer 5 en dat was vorige week. Op nummer 7 Becky G Can't Stop Dancing.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 Ellie Golding tot dus de vierde positie deze week met Love Me, Light like Drie weken pas in de lijst. Ik vind het knap. Ik doe het er niet naar. En dan zijn we terecht toegekomen aan de top 3 van deze week. Maar hoe zag de top 3 de vorige week ook alweer uit? Is het begin van het uur gemist het begin van de uitzending het gemist heb? Hier komt hij nog een keertje.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 Betrouwbaar, maar wel origineel. Ja, op 3 was dat dus. Vorige week Mark Ronson samen met Bruno Mars. Die staat nu op de vijfde plek. Tweede positie Ecosmith met Cool Kids. En op 1 Omi met Cheerleader. Maar deze week staat op nummer 3 deze plaat David Quetta samen met Emily Sunday. What I did for love. Talking loud, talking crazy. Knock me outside. It's true what they say I'm always late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 Echo Smith met cool kids. She sees in straight line, that's not really her style. got the same hobby, but hers is falling behind. Nothing in this world could ever bring He is going through.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 Cheerleader op nummer 1 deze week in de Euro Breakdown op vrijdag de 13e. Oh, I Uh, deze week Omi met Cheerleader De hit die al uh, veel eerder had gemaakt Maar uh, dankzij de Felix show Deze remix uh, echt een hit is geworden In heel Europa Nu al voor de derde Elgoreen Volgende week op uh, nummer 1 Dat vind ik knap van hem En dat doet hij goed 12 weken lang staat hij in de lijst Hey, dat is een beginnetje. tune Ja, dat weet je het al hè 25e jaargang, aflevering 11 Van vrijdag 13 maart 2015 zit erop deze week hadden we 14 stijgers, 9 zittenblijvers, 13 dalers, 4 nieuwe binnenkomers. Ik zeg tot volgende week. Als je nou op zaterdag zit te luisteren, hoop ik dat je vrijdag de 13 hebt overleefd. Bedankt voor het luisteren, Sander, bedankt. Ja, graag gedaan. Doei! Uh, Stadler? Stedler? Uh, what? wat? Is dat het? It? Yes, it's over. How'd you like it? Uh, I don't know. I slept through the whole thing. Well, you didn't miss much.